10 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Vanaf vandaag kan iedereen met coronaklachten via een landelijk telefoonnummer... een afspraak maken met de GGD voor een test. Mensen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus... kunnen bellen naar 0800 1202. De test geeft alleen aan of iemand op dat moment het virus heeft... en niet of iemand het al heeft gehaald. Voor het afnemen van de testen zijn in het hele land... door de GGD ruim 80 teststraten ingericht. En verder gaat het openbaar vervoer vandaag weer volgens de normale dienstregeling rijden. De reizigers moeten wel verplicht een mondkapje dragen. Ook horeca, concertzalen, musea en bioscopen gaan vanmiddag weer open. Per locatie mogen maximaal 30 mensen naar binnen. De veiligheidsregio's zien de versoepelingen met vertrouwen tegemoet. Volgens voorzitter Bruls hebben Nederlanders de afgelopen weken laten zien dat ze verstandig met de maatregelen omgaan. In tientallen Amerikaanse steden wordt opnieuw gedemonstreerd. Voor de zesde dag op reis zijn actievoerders de straat opgegaan... na de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld in Minneapolis. In onder meer Chicago, Philadelphia en New York zijn betogingen aan de gang. In zeker veertig grote steden is een avondklok van kracht... en in vijftien staten staat de Nationale Garde paraat. Bij het Witte Huis werd ook gedemonstreerd. Dat begon vreedzaam, maar later werden er branden aangestoken... en gooide betogers stenen naar de politie. In Minneapolis reed een vrachtwagen met grote snelheid in op een groep demonstranten. Voor zover bekend raakte alleen de chauffeur gewond. De politie gaat uit van opzet. Bij een grote brand boven een café in Koevoorde is een dode gevallen. De brand brak iets voor drie uur vannacht uit. En binnen ongeveer een half uur had de brand weer het vuur onder controle. Al snel bleek dat er iemand werd vermist. Nadat de brand werd geblust werd het lichaam van het slachtoffer ontdekt. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM, met nu voor Zandvoort en de regio.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 Pinksterdag samen in de zon. Samen in de zon. Een goedemorgen luisteraars. Welkom op deze tweede Pinksterdag bij ZFM. Natuurlijk openen we het programma met Leen Jongewaard en André van der Heuvel. En op een mooie Pinksterdag met een geestige tekst van Annie M.G. Schmid... en muziek uiteraard van Harry Banning. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag de komende twee uur u weer amuseren... met wat muziek uit diverse landen in diverse talen. Ik heb als tweede nummer klaarstaan uh, iets van Pinkpop... Even events zijn op dit moment natuurlijk niet mogelijk, die grote events. Vandaar even een paar keer in deze komende twee uur terugblikken. En dit is een opname live van Pinkpop Pink Pop 2013. Trigger Finger met I Follow Rivers. Dat was Triggerfinger met I Follow Rivers. Misschien hebben een aantal mensen van u de afgelopen weken... de eerste twee afleveringen van de documentaire van Nick en Simon gezien. Uh, Homeward Bound. Waarin ze op zoek gaan naar uh, de geschiedenis van het beroemde duo Simon en Garfunkel. Ze reizen naar Amerika, naar New York om precies te zijn en gaan dan de sporen langs en praten met mensen die in de beginjaren Simon en Garfunkel gekend hebben. Een prachtige uh, docu tot nu toe. Heel leuk om daarna te kijken. Heeft u hem nog niet gezien, ga even naar NPO Start Plus en kijk ook de afleveringen die al geweest zijn. Het is een ontzettend leuk programma. En dat is dan ook de reden dat als artiest van de dag ik het duo Simon en Garfunkel gekozen heb. We gaan dan ook luisteren naar een van hun bekende hits, Mrs. Robinson. En este mar, regalame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores, mi mañana solo tú no Entre las olas de tu voz, y tú y tú y tú, y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. tú y tú y tú enseña tus heridas y así la curarás, que sepa el mundo en ti secreto no menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos tus ojos son destellos tu garganta es un misterio haces que mi cielo vuelva a tener ese azul pintas de colores mi mañana solo tú navego entre las olas de tu voz y Mijn alma despiert. Dat was Pablo Alboran met Solamente Toe, alleen jij. Pablo Moreno de Alboran Ferrandis uh, is een zanger uit Malaga, uit Andalucía. En in Spanje is hij echt een van de allersuccesvolste artiesten. Een andere succesvolle artiest waarvan ik uh, een nummer heb klaarstaan is Boudewijn de Groot. De oorspronkelijke titel van het lied dat Boudewijn nu gaat zingen... Eh, komt van Charles Asnavour, Une enfant. En Lennart Nijg heeft de Nederlandse tekst gemaakt. We gaan luisteren naar Een meisje van 16.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 De kant van de weg. Ze trokken woord van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven leven was te zwaar niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot. Ze ging haar langzaam kapot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 Lente so Ach, wat leg je hier stil? Langs de van de weg. Boudewijn de Groot, meisje van 16. Iedereen kent natuurlijk het, de grote. Hit van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar dat was een cover van. Een ander nummer. In 1973 kwam het in het Engels uit als City of New Orleans. Een nummer van de Amerikaan Steve Goodman. Willie Nelson heeft het ook nog gezongen in het Engels. Maar er is ook een Franse versie. En die was van Jo Dassin. En getiteld Salut les amoureux. En daar gaan we nu naar luisteren.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 Des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a cent mille choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On sait aimer comment on se quitter. Tout simplement sans penser à demain.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 Tous les autres au fond de vos bouquins dans mes enpées, une simple histoire comme la nôtre et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser signe nos souvenirs.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 en dat was de Franse zanger met Salut les amoureux. Oftewel, in het Nederlands uh, werd die song uitgebracht onder de titel... Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ik hoop dat we die mooie zomer nog gaan krijgen... en niet dat die nu al voorbij zou zijn. En wat dat betreft ziet het er de komende dagen goed uit. Genoeg gepraat, uh, Iets Italiaans. Ook altijd lekker met dit weer. Riccardo Cosciante met Sin, Sirita. Arriva la notte. Nel cielo restano sempre le stelle. Nel fiume vedo galleggiare una foglia portata via dalla vita. ma so che naviga verso le stelle. Sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te. Sincerità. Questo is het nome dat ik io da te. Nel kan vedo En dat ik portata via dalla vita, ma so che ik hierin vanuit het land kan kruipen. En dat ik daarin het ik het Lo restano sempre le stil Sincerita Questo è il nome Che vorrei dare a te Sincerita Questo è il nome Che vorrei io da te Ho perso tutto Lavorando però Ritorno nella tua vita Nel cielo restano sempre le stelle, vorrei poterti dare tutto di me, i giorni e tutte le notti, volvere sogni e luci di stelle, sincetta, questo è il nome che vorrei dare a te, sinceta, questo è il nome che vorrei io da te. Sogni e luci di stelle. Mm, ho lavorato tutto il giorno, però. Quando arriva la notte, nel cielo restano sempre le stelle. Sincerità, solo questo mi rimane per te. Sincerità, solo questo ti rimane di me. Oprechtheid, sin cherita, Ricardo Cosciante. Uh, weer een nummer van onze artiesten van de dag, Simon en Garfunkel. We gaan luisteren naar een van hun juweeltjes.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 I Turned my collar to the cold and damp When my eyes were stalled By the flash of a neon light The split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more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 Silence. The Sounds of Silence. Simon en Garfunkel. Trouwens, die documentaire... die kan je iedere donderdagavond... Uh, zien... Uh, rond uh, half tien. Ik dacht op... Uh, NPO 1 of 2, daar wil ik vanaf zijn. Maar in ieder geval, op donderdagavond... is die documentaire... Homeward-bound van Nick en Simon te zien. Dan heb ik nu klaarstaan... een uh, nummer van een hele beroemde... Spaanstalige zangeres. We hebben het over Mercedes de Sosa. <coughs> Mercedes de Sosa, geboren in Buenos Aires... In 1935 en in 2009 overleden. Zij was razend populair in het uh, Latijns-Amerikaanse uh, uh, regio. En ook een hele bijzondere stem. Als je haar één keer gehoord hebt, dan zal je die stem altijd uit duizenden herkennen. Eén van haar allerbekendste nummers gaan we nu draaien. En dat is Gracias a la Vida, oftewel Dank aan het Leven.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 Bedankt amo. Gracias a la vida de wereld. Bedankt aan de wereld, bedankt aan de wereld. Bedankt aan de wereld, bedankt aan de wereld. Grillos y canarios. Martillos turbinas ladridos.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 de mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias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 Dank aan het leven, Gracias a la vida, Mercedes de Sosa. Dan heb ik nu wat Duitse repertoire klaarstaan. De Duitse zanger Herbert Greunemeyer, zowel zanger als acteur, zeer succesvol in Duitsland. Wij gaan luisteren naar zijn nummer 'Zu Dier'. Ich gewöhn mich nicht an keinen Augenblick. Was erstaunlich ist, macht keinen Sinn für mich, weil deine Leichtigkeit so gegenwärtig bleibt. Ich will zu dir, weil die Libellen schwirren. Weil het Sommer wordt En bij so viel Licht. Leuchtet nur mijn Herz nicht. Wenn ik nicht kapier. Weil ik mich nur verlier. Will ich zu dir. Wenn ich beim Lauder bin. Nichts Schönes vollkommen wekt. Met me ein, mijn feucht. Ik ben die schmeicheleien. En bepaalt mijn hart op weicht. ik vor heiße Luft. Nur noch op edel druf. ik zu dir. Will ik zu dir. Waar ik nu op edel druf. Waar het dof die Lösung uns se, ik is jy nou onder koffie? Deine Verklang so, dan Hoor alkoue in syne ja hallo uit Ik fühle mich nicht an keinen Augenblick. Was erstaunlich ist, macht keinen Sinn für mich. Weil quer übers Herz liegt die Erinnerung, sie bleibt immer jung, Weil quer über meinem Herz. Ligt hier in haar rond, ze blijft een mail. En dat was Herbert Groenemijer met Zoodier. Een Nederlandse artiest die ik echt fantastisch vind door de jaren heen... is de Hagenaar Harry Jekkers. Uh, Harry Jekkers heeft ontzettend veel gedaan. Uh, natuurlijk bekend uh, van jaren geleden met zijn uh, nummer Over de Muur. Maar uh, daarna uh, ontzettend leuke cabaretprogramma's met Haagse humor. En de laatste jaren toch weer af en toe terug op tv... En uh, hij heeft op het verzoek van het Mauritshuis ooit een uh, lied gemaakt, recent was dat, uh, en dat heeft de titel Gezicht op Delft en dat gaat over het gelijknamige schilderij van Vermeer wat uh, in het Mauritshuis te zien is. Dus we gaan luisteren naar een prachtig liedje van Harry Jäckers, Gezicht op Delft. Ik ben 68 jaar nu en al ruim over de helft. En ik sta hier en ik kijk naar Vermeer's gezicht op Delft. Het is ochtend en het heeft geregend. De daken zijn nog nat. En het licht valt door de wolken op de oude binnenstad. Er ligt een trekschuit aan de kade, die zo vertrekken gaat. En in de verte zie je de nieuwe kerk, die daar nu nog altijd staat. Er staan mensen op de kade, ze praten met elkaar. Wat ze zeggen, dat weet niemand, eeuwenlang al staan ze daar. En die zeven anonieme mensen, geschilderd door Vermeer. Overleven nu al eeuwen, hun schepper van de leer. En er heeft ooit op de voorgrond, even nog een man gestaan. Maar die is weggeschilderd door Vermeer en weer in verf opgegaan. Maar ik zie, ik zie wat niemand ziet in het gezicht op Delft. Mezelf, toen ik nog zestien was en nog lang niet op de helft. Meer dan vijftig jaar geleden, ik zie mezelf weer staan. Wachtend op de markt in Delft, de lantaarns gingen aan. Maar ik ben nu 68 jaar en ver over de helft En ik heb opeens geen oog meer voor Vermeers gezicht op Delft Want in de wolken en het water en in het wisselende licht Zie ik alleen nog maar een nog veel mooier Delfts gezicht Van mijn allereerste meisje van wie ik s'avonds na het werk In Delft mijn eerste zoen kreeg vlak bij de nieuwe kerk Meer dan vijftig jaar geleden Voor een mens een eeuwigheid Maar voor Vermeers gezicht op Delft Maar een rimpel in de tijd We staan maar even op de voorgrond Daarna wordt de mens altijd. Net als die man die op de kade stond. Weggeschilderd door de tijd. Een prachtig poëtische tekst van uh, Harry Jekkers. Gezicht op Delft over het schilderij van Vermeer. Uh, weer een nummer van onze artiesten van de dag. Simon and Garfunkel, Scarborough Fair. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and... Tell me to one who lives there She once was a true love of mine Tell her to make me a kind of shirt of deep forest green Parsley, sage, rosemary Trends and polishes of fence she'll be a true love. En dat waren weer Simon en Garfunkel, Scarborough Fair. Het loopt tegen de klok van 11 en dat betekent dat we nog tijd hebben voor één nummer... voordat we naar de nieuwsberichten gaan luisteren. We sluiten het eerste uur af met Gary Moore, Still Got The Blues.